staatsbosbeheer wil ze niet storen, maar hoopt over een paar dagen te kunnen zeggen hoeveel jonge arenden zijn geboren. In Nederland broeden zeearenden alleen in het Oostvaardersplassen en in het Laudersmeergebied. In heel Nederland zijn er waarschijnlijk maar tien. Vanwege de vorm van hun enorme vleugels worden zeearenden ook wel vliegende deuren genoemd. Feyenoord-doelman Rob van Dijk stopt aan het eind van het seizoen met betaald voetbal. Feyenoord biedt van Dijk, die met 42 jaar de oudste voetballer van de Eredivisie is, geen nieuw contract aan. Van Dijk begon zijn loopbaan in het betaald voetbal in 1992, ook bij Feyenoord. Daarna speelde hij onder meer negen seizoenen bij RKC Waalwijk. In 2008 keerde hij terug bij Feyenoord. Hij zou reservekeeper worden, maar groeide op zijn veertigste nog uit tot eerste keeper. Feyenoord gaat ook niet verder met Luigi Bruins, Tim de Klerk en Marcel Meeuwis. De Amerikaanse wielrenner Tyler Ferrer gaat vanwege de dood van Wouter Weyland morgen niet meer van start in de ronde van Italië. Ferrer was bevriend met Weyland en trainde geregeld met hem in België. Uit respect voor de omgekomen wielrenner werd vandaag in de Giro... niet voor de ritzegen en het klassement gereden. De teams reden om beurten 10 kilometer op kop. Het team van Weyland ging als eerste over de finish. Het weer vanavond in het westen kansen van enkele bui. Morgen veel zon en waarschijnlijk overal droog. Het wordt 17 tot 21 graden. Donderdag is nog wat zon. Later op de dag bewolking en vanuit het westen buien. Vrijdag zon en wolken en bijna overal droog. In het weekend en de dagen daarna buien. ANWB verkeersinformatie met nog 144 kilometer in Nederland, verdeeld over 39 files. Ik noem de bijzonderheden op de A1 Amersfoort-Amsterdam, tussen Hoeverlaak en Alfred Bunschoten, daar staat 6 kilometer. Op de A2 Den Bos Amsterdam, er zijn maar twee rijstroken open tussen Vianen en Maarsen, 10 kilometer file.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 Geld lenen kost geld. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Tim Overdijk en Lucella Carasso. Goedenavond. Zeven minuten over zes. De resultaten van de aanpak van mensenhandel vallen wat tegen. En dat terwijl mensenhandel in 2007 een topprioriteit werd voor het ministerie van Justitie. De bedoeling was dat er daardoor meer zaken werden opgelost... en meer mensenhandelaren achter de tralies zouden belanden. Maar dat is niet het geval, zo blijkt uit cijfers van Justitie. Nieuwsuur vergeleek het aantal verdachten en het aantal veroordelingen van de afgelopen jaren... en concludeert in de uitzending van vanavond dat er sinds 2006 niet veel is veranderd. Warner ten Kate van het Openbaar Ministerie. Goedenavond. Goedenavond. Hoe verklaart u deze tegenvallende resultaten? We moeten ons niet blind staren op de cijfers. We hebben sinds 2007 inderdaad mensenhandel tot een topprioriteit gemaakt. En dat is het ook geworden. Maar u moet niet vergeten dat de zaken die wij doen uitermate gecompliceerd zijn. Uh, u moet denken aan internationale samenwerking. Zaken die uitermate lang duren. Ik geef het voorbeeld van de zaak Sneep. De bekende zaak met Saban Baran als hoofdverdachte. Die uh, loopt al vanaf 2006. En dat telt dan als één zaak. Dus moet je daar niet op uh, blindstaren op die cijfers. Daarnaast is het ook zo dat... Uh... Maar als ik u even mag onderbreken, de, u zegt niet blindstaren op de cijfers... maar de cijfers spreken wel boekdelen. De, de resultaten vallen tegen als je bedenkt dat mensenhandel in 2007... een topprioriteit was voor justitie. Ja, maar ik, ik spreek met name over uh, niet blindstaren... want uh, we pakken mensenhandel op een hele andere manier aan. We zoeken de internationale verbanden. We kijken naar de georganiseerde criminaliteit... En we hebben steeds meer gecompliceerde zaken die veel meer tijd in beslag nemen. Dus we proberen in tegenstelling tot vroeger niet alleen maar aan kleine zaakjes op te pakken, maar we proberen nu ook echt die internationaal georganiseerde verbanden van het begin tot het eind uit te roeien. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld de zaak met Nigeriaanse meisjes. Die worden gesmokkeld vanuit Nigeria via Nederland naar Italië... om daar in de prostitutie te belanden. u kunt zich voorstellen dat dat een zaak is... die uitermate veel tijd in beslag neemt... om die internationale contacten te leggen. En toevallig vandaag heeft die zaak een vervolg gekregen... bij het gerechtshof in Leeuwarden. Dat is ook een zaak die in 2007 al begon te spelen. Ja, het zijn natuurlijk niet alleen tegenvallende cijfers. Want uit de cijfers blijkt ook dat er jaarlijks wel meer zaken... onder jullie aandacht worden gebracht. Maar waarom leidt dat dan niet tot meer veroordelingen? Het leidt niet tot meer veroordelingen, omdat deze zaken um, bijzonder gecompliceerd zijn. Voor het betreft het Openbaar Ministerie zijn deze ook echt de top of the bill zaken. Het zijn, zijn de meest gecompliceerde en moeilijke zaken. Je moet slachtoffers horen, dat zijn mensen van vlees en bloed. Die toe natuurlijk ook wisselende verklaringen afleggen. Um, ja, en dan is het bewijs niet altijd even licht geleverd. Dus het is een topsport die wij het bedrijven. Heeft justitie het werk misschien ook een beetje onderschat? Dat denk ik niet, maar het, uh, hebben we hebben wel gezien dat de, de aanpak van mensenhandel toch gecompliceerder blijkt... dan we misschien op eerste, in eerste instantie hebben gedacht. Ja, in hoeverre speelt de angst van vrouwen mee, een, een, zeg maar in het stagneren van een aantal zaken? Nou, die angst die, die is in, in een aantal zaken is die zeker reëel... Um, voor slachtoffers uh, kan zo'n zaak natuurlijk uh, ja, niet kort genoeg duren. Die willen graag meteen duidelijkheid hebben. Terwijl ja, een strafproces dat neemt vaak heel veel tijd in beslag. Omdat de rechter natuurlijk ook uh, niet alleen uh, de, de zijde van, van, de, van de verdachte moet uh, bekijken... vanuit het perspectief van het Openbaar Ministerie... maar ook van de zijde van, van de verdachte zelf. Dus ja, uh, Hij moet allemaal wegen, de getuigen die moeten worden gehoord. En daar kunnen soms, kunnen soms jaren overheen gaan... Dat betekent soms ook dat we getuigen die eerst in Nederland verbleven, later in het buitenland moeten worden opgespoord. En dat hebben we ook gezien bij de grote zaken die bijvoorbeeld het landelijk pakket heeft aangepakt de afgelopen jaren. We zijn over de hele wereld uitgezwermd om getuigen te horen om zo die zaken tot een goed einde te kunnen brengen. Warnet en Kater van het Openbaar Ministerie, hartelijk dank. Vanavond in Nieuwsuur meer over dit onderwerp. Onder meer een aantal reportages van vrouwen die wel aangifte deden, maar dat geen tweede keer meer gaan doen. Vanavond om tien uur. Eén dag na de dood van wielrenner Wouter Weiland... reden de renners wel de vierde etappe langs de Italiaanse kust... maar echt gekoerst is er niet. Als eerbetonen aan de Belg reed elke ploeg 10 kilometer aan kop van het peloton... en zojuist kwamen ze gezamenlijk over de finish... met de renners van de ploeg van Wouter Weiland voorop. De VRT gaf dit verslag. De laatste honderden meters voor de ploegmaats en de boezemvriend... en de rest van het peloton na een bekleivend eerbetoon. Van 216 kilometer lang. En voor de rest spreekt het applaus. En spreken de beelden voor zich. Wouter, we zullen je missen. En vanochtend begonnen veel uh, renners. De rit met grote tegenzin. Raadbouwbank renner Stef Clement had toen hij, opstand, toen hij opstond... ...weinig zin om weer op de fiets te stappen. Ja, ik heb... Het, het is een rare gewaarwording. Je, hebt niet, je hoofd staat niet naar, uh, naar wielrennen vandaag. Maar uh, ja, goed, uh, het was ook allemaal nog een beetje onduidelijk wat de dag van vandaag zou brengen. Hè. Dus het was niet uh, met wedstrijdspanning. Want, want hoe gaan jullie racen vandaag? Hoe gaan jullie rijden? Nou, er is besloten om geneutraliseerd te rijden. Uh, waarbij je elke ploeg uh, 10 kilometer van het parcours voor zijn rekening neemt uh, om het uh, peloton aan te voeren. En uh, op die manier uh, gaan we van start tot finish uh, fietsen. En that's it. Hoe, wanneer hoorde jij het? Nou, ja, ik heb, kijk, ik heb uh, het ongeluk niet zien gebeuren. Ik ben er wel naar de rand langs gereden. Dus uh, ik had daar al een heel nagevoel over. En uh, wij hoorden in de bus uiteindelijk dat uh, Wouter was overleden. En uh, toen jij er langs reed, uh, wat, wat zag je? Nou, daar ga ik verder niet op in wat ik heb gezien. Ik vind het al schokkend dat, uh, dat dat is getoond op televisie... dat daar foto's van zijn gepubliceerd in de verschillende kranten. Ik denk dat dat ver over de limiet was uh, van wat menselijk is. Dus uh, wat ik heb gezien, uh, dat blijft bij mij. En uh, ik kan er alleen over zeggen dat je dat niet vergeet. Ken je Wouter? Ja, van, gewoon van een collega. Niet, uh, ik, ik ken hem niet persoonlijk. Hoe stond hij bekend in, in het peloton... Ja, daarvoor koerste ik te weinig met hem. Hij was een, uh, meer een, een voorjaarsrenner, uh, meer een klassieke renner. Maar wat ik van de collega's begreep, uh, was het gewoon een uh, hele fijne jongen in het peloton. Uh, gewoon een fijne collega. Wat een van zijn laatste berichten, in zijn twitter was ook van dat hij vond dat een nerveuze sfeer hing dat, er, uh, dat, het dat het te gevaarlijk werd. Uh, weet je, dat, heb je dat idee ook? Ja, ik heb, daar, ik heb daar al wat, wat dingen over gezegd. Uh, kijk, ongelukken zijn niet te voorkomen in de sport. Hè. Dat, uh, laat dat voorop staan. En, uh, uh, het moet alleen niet, en dat is gisteren bevestigd door de manier waarop het uh, is uitgezonden. Het moet niet uh, uh, teruggaan tot uh, ongeveer de tijd van de gladiatoren. Waar we uh, de meest gruwelijke beelden aan iedereen laten zien uh, als een soort uh, spektakelstuk. En dat, uh, dat vind ik uh, moreel uh, ver over de schreef. Maar te gevaarlijk, zo'n etappe met 200 man, zo'n uh, smalle bergpas af, dat, dat, dat niet. Nou, dat is Maar dan ga je een beschuldigende vinger uh, wijzen naar iemand, of naar een organisatie, of naar elkaar. En dat lijkt me nu, zeker vandaag, niet, uh, niet gepast. En uh, dat is ook niet het, uh, het, uh, het grote probleem, denk ik. U hoorde Maarten Veger die de Giro volgt in gesprek met Rabobankrenner Stef Clement. Het Eurovisie Songfestival begint vanavond. De eerste halve finale, dat straks. Erwin de Hart, ja. Ja. jij wilde nog wat zeggen, even na zes. <laughs> ja, dat was de A73 maar het bracht richting Nijmegen. Die, uh, die weg is weer vrij, dat wou ik even zeggen. Wat nu opvalt, uh, is dat er 111 kilometer aan file staat in Nederland. En dat de A2 Den Bosch richting Amsterdam... daar staat nog steeds een file van 10 kilometer tussen Vianen en Maarsen... door een ongeluk, maar die weg is ook weer vrij. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Goede doelen die kleding inzamelen, moeten veel geld betalen voor inzamelcontainers. In het verleden was dat altijd gratis, maar de laatste paar jaar vragen de gemeentes daar steeds vaker geld voor. Het gaat via openbare aanbestedingen en de bedragen die lopen op tot 10.000 euro per gemeente. Het leger des Hels is er elk jaar zelfs 1 miljoen euro aan kwijt. Een verslag van Niels Jager. Mijn oude spijkerbroek en een t-shirt in een plastic zak. Eigenlijk draag ik ze nooit en daarom doe ik ze in een container van het leger des hels dat klinkt allemaal als pure liefdadigheid. Maar kledinginzamelaars, als het leger des Hels, betalen grof geld voor die containers. In deze samenleving hebben wij besloten dat er aanbestedingsprocedures zijn. Zegt kapitein Robert Paul Venema van het leger des Hels. Dus wil ik een dienst geven aan iemand anders of wil ik een product inkopen of leveren, moet dat aanbesteed worden. Er is wet en regelgeving voor. Dus ook de dienst om kleding te inzamelen moet aanbesteed worden. En die aanbestedingen lopen flink in de papieren. Wij uh, zijn daar een fors uh, bedrag aan kwijt. Ja, kan daar niet, ik hoef er ook niet geheim zin. Ik vind het jammer dat ik een moet betalen. Maar we betalen een miljoen euro in totaal. In Utrecht is net zo'n aanbesteding geweest. Gewonnen door het leger De wethouder legt uit waarom. Kijk, vroeger konden natuurlijk dit soort instellingen... Konden zeg maar gratis al die spullen uh, afkomen halen. Maar dat was eigenlijk ook best een beetje gek. Want wij maken er wel kosten voor als gemeente. Want die, die kringlooppunten, die containers, die zijn van ons. Hè, dus dat eigenlijk verzamelen wij het. Wie moet al die kosten betalen? Ja, dat zijn de inwoners van Utrecht. Terug naar de kledinginzamelaars. Sommigen noemen die aanbestedingen een melkkoe van de gemeente. Maar het leger dus, Hels wil zover niet gaan. Ja, ik denk als je met een negatieve bril de wereld wilt bekijken... zou je dat zo kunnen zeggen. Ik denk, wij zijn realist. De wereld is veranderd. De samenleving is veranderd. Als u naar de huidige politieke klimaat kijkt... nogmaals liever niet, maar ik denk, heb dan de souplesse... om je organisatie zo aan te passen dat de doelen waar je voor staat... en dat is bij ons mensen helpen, dat je dat overeind kunt houden. Geld betalen voor inzamelcontainers. Een verslag was dat van Niels de Jager. Weten we? We wilden u even wat muziek laten horen. Mag dat? Ga. Ja. Kom maar dan. Weten we het nog? Dit was de Duitse Lena. Zij won vorig jaar het Eurovisie Songfestival. En vanavond is het weer zo ver. Dan wordt de eerste halve finale uitgezonden. Radiopresentator en programmamaker Helco Span. Goedenavond. Dank u. avond. Jij was vandaag bij de generale repetitie in Düsseldorf... Hè, waar het festival wordt gehouden. Wie zijn de favorieten dit jaar? Ja, de favorieten uh, zijn denk ik Frankrijk die pas al aantreedt in de uh, komende finale overigens. Die wordt er overal uh, getipt. En vanavond zien we twee favorieten aantreden. Althans, uh, als je kijkt naar de, naar de stand van zaken bij, bij wetkantoren en de stand van zaken bij een soort klein wetkantoortje in, uh, in Düsseldorf zelf. En dat zijn Azerbeidzjan en Rusland. En Rusland komt met een hele vette uh, dance act. Dat ziet er heel gelikt uit. En Azerbeidzjan moet ik eerlijk zeggen, komt met een heel goed een mooi popliedje, door Zweden geschreven overigens. wel door Azerisch gezongen, Ellie en Nikki, zo heetten ze. Uh, maar dat is een heel overtuigend popliedje. En Azerbeidzjan wordt ook overal wel getipt als mogelijke uh, overwinnaar... van het hele festival. Maar dat zijn dus twee liedjes die zich vanavond nogmaals uh, moeten zien te plaatsen. staat genoteerd, Azerbeidjan. Maar wie zongen er vooral vast tijdens de generale repetities? Ja, tijdens de generale repetities uh, was het een beetje opletten geblazen. Vooral bij Dana International uit Israël. Zij is weer terug en ze kan nog steeds niet zingen. Uh, gelukkig heeft ze dan een heel erg goed achtergrondkoortje meegenomen. Dat kan wel heel goed zingen, dus dat uh, verdoezelt het nog een beetje. Uh, de uh, zangeres uit Estland, Getterjani, die zien we donderdag pas. Daarna ook donderdag overigens. Ook die is niet altijd even toonvast. En voor vanavond hou ik mijn hart een beetje vast voor de zangeres uit uh, Kroatië. Uh, zij heet uh, uh, Daria. En die moet uh, zich zo vaak verkleden tijdens de act. Ze, ze, ze treedt drie verschillende jurken aan en ze moet uh, in, in, in doeken verdwijnen en achter een vuurpijl verschijnen. Ik denk van ja, die, die moet ergens die tekst kwijt gaan raken halverwege het lied. Maar gisteren ging het goed overigens bij de generaal. dan gaan we daar naar uitkijken. De drie jurken van Daria. Hoe gaat het met de drie J's? Hoeveel kans maken die? Ja, de drie J's zijn heel rustig. Nu rijden ze rustig voor op donderdag. Uh, wat het mooie is van de Rie's, en dat wordt ook overal erkend, is dat het echte muzikanten zijn met een echt uh, popliedje. Zonder opsmuk, zonder uh, danspasjes, uh, zonder, uh, zonder uh, special uh, effects. En dat wordt heel erg gewaardeerd in, uh, in Songfestivalland. En je kunt sowieso, sowieso wel een beetje een trend waarnemen: dat omdat de vakjuries weer terug zijn bij het Songfestival, dat uh, veel landen het wel weer aandurven om gewoon met een goed liedje en uh, goede muzikanten en goede te komen. Zonder uh, verkleed partijen en zonder. Als we het ook nog even opletten, zonder een complete bokswedstrijd die wordt nagespeeld. Uh, dat gebeurt door de inzetting van Armenië vanavond. Dat is ook zoiets waarvan ik denk, ja, eigenlijk moet dat op het Songfestival niet nodig zijn. Het moet uh, nodig zijn om met een goed liedje te overtuigen. En steeds meer landen die, uh, uh, trekken toch die troefkaart. En Nederland is daar ook bij. En in die zin worden de 3A's zeer gewaardeerd. Ja, nou zie ik vandaag een uh, persbericht verschijnen van onderzoekbureau Trendbox. Uh, en daaruit blijkt dat ruim 90% van de Nederlanders volgens dat onderzoek geen fan is van het Eurovisie Songfestival. De helft van de Nederlanders vindt het festijn niet meer van deze tijd. Zes van de tien inwoners gaan nog een stapje verder volgens het persbericht van hen mag het Songfestival zelfs worden opgedoekt. Hoe verklaar je ja, dat? Ja, dat is, is volgens mij uh, uh, een, een reactie uit een land... Wat, wat het gewoon niet meer goed doet op het Songfestival de laatste jaren. Het is zeven jaar geleden dat we in de uh, finale hebben gestaan. De laatste top-tien-notering uh, dateert van 1999. Dus het, het gaat niet zo goed op het Songfestival. Je ziet dat in meer landen. Ook in Duitsland was het Songfestival een paar jaar geleden echt op sterven na dood. Er keek echt niemand meer. En ze, ja, ze deden dan voor die chic nog wel mee. Maar het was volstrekt niet interessant voor Duitsers. En als je nu in Duitsland komt, is het echt het evenement moment van het jaar, als je in Düsseldorf komt. Iedereen heeft het erover. Uh, er zijn overal public viewings zaterdag. De winnares van vorig jaar, die Lena, die hangt op billboards. De kranten staan er vol van. Het is heel hip en happening om het songfestival leuk te vinden. Dus ik denk dat... Uh, uh, uh, Helco een, geeft, een, het geeft het nog niet op. Dat is de ik conclusie. Ik <laughs> het nog niet op. Nee, ik, nee, ik, ik hoop erop op een herwaardering als de 3J's goed gaan scoren, maar het, dat is wel nodig. Er moet een goed resultaat neergezet worden. Willen die Nederlanders die zeggen nou, het mag wel, het mag wel opgedoekt. Worden, binnen die weer wat andere meningen toegedaan zijn. Drie E's, drie Jurken van Daria, de boxers uit Armenië. We zetten ons geld op Azerbeidzjan vanavond om negen uur te zien op Nederland 1. Helka, spannend! wel? 61 Libische bootvluchtelingen die eind maart zijn omgekomen... hadden nog geleefd als de NAVO hen niet aan hun lot had overgelaten. Die beschuldiging komt van de overlevenden... waarmee de Britse krant The Guardian sprak. Dagenlang dobberde de groep Libiërs op zee zonder water of voedsel. De meesten hebben het dus niet overleefd. De NAVO zegt vandaag dat ze geen enkel noodsignaal heeft ontvangen... en dat ze echt van niks wisten, anders hadden ze wel geholpen. Marietje Schaak is Europarlementariër voor D66. Goedenavond. Goedenavond. Ja, aan de andere kant is het verhaal dat de Italiaanse kustwacht op de hoogte zou zijn geweest... dat er contact is geweest met een NAVO-helikopter, ook met een vliegdekschip. Wat is uw indruk van hoe het gegaan is? Nou, ik heb inmiddels een hele verwarde indruk ervan. Het lijkt erop alsof er een heleboel uh, ja, verschillende uh, mensen daarmee bezig zijn geweest. Die zijn daar natuurlijk ook op zee aan bezig. Maar het feit is dat het natuurlijk afschuwelijk is dat mensen op zo'n manier uh, om het leven komen... En het is belangrijk dat alle feiten boven tafel komen. Uh, er zijn nu zowel geruchten uh, als verhalen als onduidelijkheden. En het is heel belangrijk dat dat uit de lucht wordt geholpen. En de uh, Council of Europe, de Raad van Europa, die zich bezighoudt met mensenrechten in Europa, die gaat een onderzoek doen. En ik denk dat dat een hele... Uh, ...goede start is om meer duidelijkheid te krijgen in wat er is gebeurd... ...en te voorkomen dat het nog een keer kan gebeuren. En welke uh, mogelijkheden hebben zij als ze dat onderzoek doen? Uh, krijgen ze inzicht bijvoorbeeld in, in dataverkeer van de NAVO? Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Uh, ik denk dat het daar nu te vroeg voor is. Het onderzoek is gisteren aangekondigd en uh, ja... Ik denk dat zij uh, er alles aan zullen doen om de feiten boven te krijgen. Dat is ook belangrijk. En als NAVO zegt dat ze uh, geen contact hebben ontvangen van, de, van die boot... dan zouden ze dat ook uh, hopelijk kunnen aantonen. Uh, maar het is belangrijk dat we breder naar deze kwestie kijken... en zorgen dat het niet een grotere humanitaire crisis wordt... dan, uh, dan het zou kunnen uh, worden als we zo doorgaan. Het is belangrijk dat de EU nu eindelijk echt effectief... aan een gemeenschappelijk asiel- en migratiebeleid gaat werken... Want, want uh, voorkomt, ook... dat, voorkomt dat dan ook dat uh, dit soort schepen op zee blijven dobberen zonder hulp? Nou, Allereerst moet er natuurlijk ook in de regio zelf, omdat daar een grote crisis en veel geweld is, uh, gezorgd worden dat mensen daar kunnen worden opgevangen. Maar je hoort ook dat er veel verwarring is over wie welke verantwoordelijkheid heeft, wat de NAVO op zee doet, wat uh, de EU uh, aan verantwoordelijkheid heeft. En die, uh, ja, die overlap en die onduidelijkheid die leidt natuurlijk tot... Uh, tot uh, verwarring, waardoor dit soort dingen eventueel vaker kunnen voorkomen. En uh, dat moeten we niet hebben. Want, dus want het, is het niet wat, zo dat, dat iedereen op zee die ziet dat zo'n schip in nood is... dat hij de plicht heeft om te helpen? Dat klopt, dat is wettelijk vastgelegd in uh, zeevaartwetten... dat je die verantwoordelijkheid hebt. Maar goed, bij dit incident weten we helaas niet precies wat er gebeurt. Dus dat komt ook omdat mensen uh, gestorven zijn en het verhaal niet kunnen navertellen... En het is ook zo dat mensen vaak op hele primitieve bootjes uh, met veel te veel mensen de zee opgaan... en niet de juiste apparatuur hebben om dagenlang in contact te blijven. Uh, maar het is belangrijk dat we breder kijken naar hoe dit probleem kan worden opgelost... en hoe nog een keer zo'n afgrijfelijk voorval voorkomen kan worden. Want uh, ja, het is natuurlijk afgrijfelijk om je voor te stellen dat je uh, zo langzaam weet dat je niet gered gaat worden... en dat er zo tientallen mensen uh, sterven op zee. Dus dat is geen... Uh, geen... Voorbeeld om het nog een keer te laten gebeuren. Er moet een onderzoek naar komen. En er moet meer gemeenschappelijke verantwoordelijkheid worden genomen in Europa. Om die uh, grote stroom aan vluchtelingen uh, ja, te managen op het moment op een menselijke manier. Nou, dat onderzoek uh, komt er in ieder geval. Hopelijk geeft dat uh, voldoende duidelijkheid. Marietje Schaken van D66, ik dank u wel. Fijne avond. Op Hogeschool in Holland in Diemen begint over ruim een half uur een informatieavond voor studenten en hun ouders. Aanleiding het inspectierapport waarin vier opleidingen van in Holland zeer negatief werden beoordeeld. De afgelopen jaren zouden 86 diploma's zijn uitgereikt die op HBO onwaardige wijze zijn verkregen. Verslaggever Karin Alberts luistert vanavond mee tijdens die informatieavond. Is het al druk Karin? Nou, op dit moment nog niet, maar de verwachting is dat er zo'n 450 mensen komen. Die hebben zich aangemeld. En dat zijn dan studenten, maar ook bijvoorbeeld hun ouders. Die toch veelal de financiering van die opleiding van de kinderen voor de rekening nemen. En ook wel reden hebben voor boosheid en onrust. Uh, en het is overigens niet de enige avond. Er zijn drie avonden hierna nog. En in totaal komen er zo'n 2000 studenten en ouders op af. Nou ja, en dat geeft Tim ook wel aan hoe ongelooflijk ongerust en boos mensen zijn, die grote belangstelling. Uh, je zei het net al in de inleiding, de, het rapport van de inspectie was ook niet bepaald mals. Hè, er werd stevig uitgehaald naar vier opleidingen die echt beneden de maat zijn, die diploma's die ten onrechte zijn verstrekt. Nou, Doekle Terpstra, dat is de voorzitter van het College van Bestuur, die gaat vanavond en die drie andere avonden proberen om iets van die ongerustheid uh, weg te nemen, door te vertellen wat er allemaal aan maatregelen is afgekondigd, en wat hij allemaal gaat doen, of die diploma's uh, nog wat waard zijn, de komende periode nou, dat vindt hij natuurlijk wel, maar daar moet hij wel studenten en ouders van overtuigen. Ik heb net even gesproken en ik vroeg toen aan hem of hij nou zelf zenuwachtig is uh, voor de confrontatie met ouders en studenten. Nee, helemaal niet. Uh, Want ik begrijp de spanning. En ik uh, heb het zelf uh, geïnitieerd. Ik heb zelf gezegd van, jongens, wij zijn er niet alleen voor de medewerkers. Wij zijn hier als onderwijsinstelling om uiteindelijk onze studenten op een vertrouwde manier naar het einddiploma te halen. Maar dan kunt u toch wel zenuwachtig zijn. Het zijn toch mensen vol emotie. Ja, maar natuurlijk. Nee, maar kijk, hoe gek het ook klinkt. Ik zit zelf ook in die emotie. Ik ben in december begonnen en ik zit eigenlijk iedere dag nog steeds in de verwondering. Hoe heeft dit zo ver kunnen komen? Uh, en iedere dag zijn we met het nieuwe college bezig om het puin van het verleden op te ruimen. En ik begrijp dat de studenten in hun emotie zitten en in hun boosheid zitten. En dat ouders met vragen zitten van hoe kan dit allemaal. Uh, en ik wil dat vanavond met ze delen. Dus ik uh, zoek de studenten zelf op. Ik ga de confrontatie met ze aan en ik begrijp dat ze boos zijn. En ik vind ook dat ze terecht boos zijn. En ik begrijp ook dat ze boos zijn op mij, want ik ben, hoe je het wet of keert de vertegenwoordiger van het bestuur, de collegevoorzitter. En ik moet ze dan ook maar recht in de ogen durven te kijken. En kunt u ze vervolgens ook garanderen dat als zij over één, twee of drie jaar, wanneer dan ook afstuderen, een diploma hebben wat hbo-waardig is? Ja, dat garandeer ik. Dat is op dit moment het geval. Kijk, de inspectie heeft een viertal opleidingen onderzocht over de periode 2007 tot 2010. En dat heeft dan ook vooral nog betrekking op de zogenaamde alternatieve afstudeerroutes. Um, en 220 diplomas onderzocht op ongeveer 16.000 diplomas. Laten we nou niet tot de conclusie komen dat al die diplomas niet van uh, hbo-kwaliteit zijn. Want dat zijn ze wel. Deze specifieke groep is onderzocht. Langstudeerders bestaan überhaupt niet meer. Die alternatieve trajecten hebben we al afgeschaft bij Holland. hebben we korter met hem meegemaakt. En dat betekent dat we ons nu volledig kunnen richten op normale, reguliere opleidingen waar studenten op een goede manier een opleiding kunnen volgen en waar de kwaliteit van geborgd is. Karin Alwerst, haar verslag morgenochtend in het Radio 1-journaal. Deze avondeditie is ten einde. Wij wensen u een heel prettige avond. We geven over aan Petra Gijzer van Avondspits. Goedenavond, Petra. Goedenavond Tim en Lucella. Zometeen in Avondspits. Hoe keek Eddie Bouwmans vandaag naar de Giro? Hij reed zelf in de Tour van 1995. Dat is de Tour waarin Fabio Casartelli overleed na net zo'n soort val. Die ook renner Wouter Weiland gisteren fataal werd. Bijzonder verhaal dus van hem. En verder, wat betekent de dood van Osama Bin Laden voor de...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 Volgens de inzamelaars loopt de prijs op doordat gemeenten via een aanbesteding bepalen wie de kleding mag inzamelen. Het leger des Heils betaalt nu al 1,1 miljoen euro per jaar. Wilrenner Wouter Weiland was gisteren op slag dood bij zijn val in de Ronde van Italië. Dat heeft de patoloog bekendgemaakt die de autopsie heeft uitgevoerd op de Belgische renner. De 26-jarige Weiland heeft volgens de patholoog niet geleden. Microsoft neemt het internettelefoniebedrijf Skype over. Door de overname krijgt Microsoft ook een stevige positie... op de internettelefoniemarkt voor consumenten. Skypen is een goedkope manier van bellen en daarom populair. Het Belgische Openbaar Ministerie gaat niet in beroep... tegen de vervoegde vrijlating van Michelle Martin. De ex-vrouw van de Belgische kindermoordenaar, Marc Dutroux, was veroordeeld tot 30 jaar cel, maar komt nu na 15 jaar vrij... Ze komt pas echt een vrije voet als duidelijk wordt aan welke voorwaarden ze zich moet houden. Michel Martin zal zich vestigen in een Frans klooster als Frankrijk daarmee instemt. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer. Gerrit Hinksta. In Zuid-Limburg kan de komende uren een bui overtrekken. Vooral boven de Ardennen zitten nu een paar stevige buien. En later vanavond en vannacht ontstaan er ook buien in het zuiden en oosten van het land. Later vanavond trekken die weg. Het koelt af naar een graad of tien. En omdat er maar weinig wind is kan het hier en daar mistig worden. Morgen overdag zijn er flinke perioden met zon. In de vroege ochtend zou er in het oosten nog een bui kunnen voorkomen. Het wordt 17 graden aan zee tot 22 plaatselijk in het binnenland. De wind is zwak tot matig uit het westen, windkracht 2 tot 4. Na morgen blijft het een paar dagen droog en het weekend neemt de kans op een bui weer toe. Tegelijkertijd wordt het wat koeler. De temperatuur daalt naar net onder de 20 graden. Amwb Verkeersinformatie. Bij Amsterdam is de spits voorbij. De meeste vertraging is rond Utrecht op dit moment. Drie files vallen nu op. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht... tussen Knoopend Everdingen en Knoopend Ouderijn. Daar staat 9 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij. De A12 Den Haag richting Utrecht... tussen de Meren en Knoopend Lunetten, 9 kilometer. En de A13 Rotterdam richting Den Haag... tussen Knoopend Kleinpolderplein en Delft Noord, 7 kilometer. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Petra Grijssel. Niet Microsoft, KPN had Skype moeten kopen en jarenlang voor niks gebopt. Voor avond Welkom bij Avondspits. We beginnen met de invallen vandaag door de Field bij drie bedrijven in Zuid-Holland en Utrecht... voor een onderzoek naar beleggingsfraude. Of het voor de bedrijven en de bestuurders nog een verrassing was... dat is de vraag, want een gedetailleerd plan voor die aanval... die werd gefaxt naar de verkeerde persoon... en die dacht, ik stuur het naar Bart Mos van de Telegraaf... en die is nu hier, welkom. Goedenavond. Ja, wat dacht je toen je die uh, brief kreeg? Nou, ik was wel blij verrast. Ja, en de Field denk ik ook. Die was iets minder blij. Die waren geschrokken? Ja, die waren heel erg geschrokken. Overigens hadden wij de vak zelfs niet, zelf niet ontvangen, maar uh, wel de informatie die in die vak stond. Ja, en dat was vrij getetailleerd. Daar hebben jullie overigens niet over uh, bericht om het onderzoek niet in gevaar te brengen. Laten we eerst nog even praten over die zaak. Want het gaat dus om beleggingsfraude. Om wat voor zaak gaat het? Nou, het gaat om een beleggingsfonds dat uh, gevestigd was in Luxemburg. Maar met een Nederlandse directie en een aantal Nederlands betrokken bedrijven. Bij die bedrijven zijn dus de, de invallen geweest... en in de woonhuizen van die directieleden. Ja, die zijn allemaal uh, bezocht door de fiot uh, En dat is omdat ze worden verdacht van het opzetten... van een piramidespel eigenlijk. Een klassiek piramidespel. Ja, ja, nou niet alleen een piramidespel, maar ook gewoon verduistering. Er is 9 miljoen ingelegd door uh, de klanten van die beleggingsfondsen. En die 9 miljoen is weg. Die is gewoon helemaal weg? Ja. En waar, waar is die aan opgegaan? Aan, onder andere aan privé-uitgaven van de directie... maar ook aan uitkeringen van, aan, van nieuwe klanten. Dat noem je dus het piramidespel. dat ja. Nieuwe inleg wordt uitgekeerd aan oude klanten. Um, en daarnaast is er geld uitgeleend aan bedrijven... waar diezelfde directie in deelnam. Aha. Even voor de duidelijkheid. Voor de mensen die daar hun geld in hebben gestoken... dat gaat om hoeveel per persoon dan? Hoeveel... Um... Was het bedrag wat je kon inleggen? Uh, vanaf 10.000 euro. Dus, dus het dat is zijn, behoorlijk. Ja, het zijn bedragen boven de 10.000 euro. En dat, is, dat zijn die mensen kwijt? Zeer waarschijnlijk. Ja, goed, uh, dat is de zaak. Uh, dan die fax, die dus bij de verkeerde terechtkwam. Uh, een fax, gaat dat altijd zo? Is dat normaal uh, voor de fiat? Nou, fiat? Dat, die vraag heb ik natuurlijk ook gesteld in de fiat. Uh, waarom faxen jullie uh, draaiboeken voor invallen? Uh, ja, dat wisten ze zelf eigenlijk ook niet. Dat wordt nu onderzocht. Dat wisten ze niet? Nee, ze, ze wisten wel dat er zo weinig mogelijk draaiboeken worden verstrekt. Maar of ze nou gefaxd werden, ja of nee, dat wisten ze op dit moment nog niet. Dat, dat zijn ze dus nu aan het onderzoeken. Ja, want je, je zou denken, ja, zo'n fax is toch een beetje niet meer van deze tijd. Nee, maar ja. Het werkt wel natuurlijk. En het kan niet gehackt worden. Althans, als je het goede telefoonnummer intikt natuurlijk. Precies. Ja, ja. Goed. Uh, nog even over uh, die zaak. Jullie hebben dus bewust niet gedetailleerd over die uh, zaak bericht, om het onderzoek niet in gevaar te brengen. Denk je toch niet dat sommige bedrijven dan uh, kijken naar de krant... en denken van nou, misschien ben ik dat wel. Ik ga even wat dossiers toch even snel ervoor zorgen... dat ze niet onder ogen van de FIOT komen. Nou, ik acht die kans heel erg klein. En in het geval, het geval van dit bedrijf, Future Life... dat bedrijf ligt al twee jaar onder het vergrootglas van de Nederlandse Bank. Dat onderzoek loopt ook al hele tijd. Dus het lijkt me sterk dat deze berichtgeving voor hun aanleiding is geweest... om materiaal te wissen. Daar hebben ze al twee jaar de tijd voor gehad. Is dat eigenlijk nog discussie bij jullie op de redactie? Welke informatie je uit zo'n brief dan wel of niet in de krant zet? Nou, die afweging maak je natuurlijk wel. Die is ook gemaakt. En daarom hebben we besloten om geen details te melden. Maar het feit dat uh, de Field zulke vertrouwelijke informatie... Uh, dat ze daar zo slordig mee omspringen, dat vonden wij gewoon nieuws. En wat gaan ze nu doen, de Viot? Uh, nou, het onderzoek naar de beleggingsfraude gaat natuurlijk uh, nu verder. Met alle informatie die ze bij die invallen hebben uh, uh, bij elkaar geraapt, zeg maar. In dozen hebben gestopt. En daarnaast uh, starten ze nu een onderzoek naar hoe het kan... dat die fax op de verkeerde plek terechtkwam. Jij houdt het in de gaten. Dankjewel, Bart Zo dadelijk staan we stil bij het overlijden van de 26-jarige wielrenner Wouter Weiland. Eerste beursdag van vandaag nemen we door met Corné van Zijl, SNS. Goedenavond, Corné. Goedenavond. Ajax, 1,4 in de plus gesloten. Nou, alle zorgen over Griekenland zijn na een dag alweer verdwenen. Daar moest dan wel heel positief nieuws tegenover staan. Uh, nou, als jij het weet, dan uh, weet ik het ook, want ik heb het niet kunnen vinden. Nee, blijkbaar hebben beleggers een bijzonder kort geheugen. En aan ING is heel duidelijk te zien, die heeft al het uh, grote verlies van gisteren weer volledig ingehaald. En uh, alle Griekse zorgen zijn weer weg. Ik heb wel wat economisch nieuws gezien, en dat zijn uh, vooral de Chinese importen. En die daalden 5% maand op maand. En dat is echt gewoon, ja volgens mij slecht nieuws. Dat betekent dat de Chinese consument, waar we het allemaal van zouden moeten hebben in de, in de komende jaren, het toch ook een beetje laat afweten. Wat voelen wij daarvan in Nederland? Nou, in principe voelen we daar uh, van die Chinese consument niet zoveel. Maar wel bijvoorbeeld in Duitsland. Hè. Dat betekent bijvoorbeeld dat die Chinese consument wat minder Duitse auto's gaat kopen. En uiteindelijk gaan wij het daardoor ook merken. Ja, want ik dacht dat die BMW's juist hartstikke populair waren in China. Dat zijn ze ook. En we moeten niet vergeten dat het maar een maandcijfer is. Maar het is uh, zeker een teken. Ik denk dat we het uh, volgende maand heel goed in de gaten moeten gaan houden. Want dat is waarom de Duitse economie nou net zo goed draaide. En als deze bron van groei wegvalt... Dan moeten we ons zorgen gaan maken. Dankjewel, Corné Van Zijl van SNS. Zometeen de invloed van Osama Bin Laden op de Arabische revolutie. Maar eerst die bijzondere dag vandaag van de Giro. Er werd in de etappe naar Livorno wel gereden, maar niet gekoerst. Tijdens de rit werd stilgestaan bij de gisteren overleden 26-jarige Wouter Weiland. Oud-profrenner Eddie Bouwmans deed mee aan de Tour de France van 1995. En in die Tour overleed de Italiaan Fabio Casartelli. na een soortgelijke val. WNL's Alain Lamar keek vanmiddag met Bouwmans mee. Ja, het komt. Uh, de dood van Casartelli komt steeds terug. Hè? We kijken nu op dit moment naar de dag erna. Dus de etappe die nu verleden wordt. Uh, die is volledig geneutraliseerd. Jij hebt dat meegemaakt. Wat gaat er op dit moment in die. Kopjes van, van die renners rond? Ja, ik, ik wou eigenlijk gewoon. Ja, je wilt eigenlijk niet fietsen en je weet dat je door moet. En. Uh, van de andere kant, als je het zelf uh, zou overkomen, zou ik ook willen dat mijn teamgenoten doorreden en alle andere renners. Maar ja. ja het blijft moeilijk. Als ik dit zie, dan uh, denk ik dat het voor de familie heel fijn is. En uh, ja, voor de vrouw zelf gisteren... als die alleen op de bank heeft gezeten. Die, uh, ja, dat is wel verschrikkelijk voor. Lijkt me ook een bizarre gewaarwording... om op, op dit moment in het peloton te rijden. Ja. Ja, die, het is de Giro. Je kan zomaar niet stoppen. Uh, het is, het is je, je brood, maar... Ja, je, je moet eigenlijk toch die etappe rijden. en uh, Je wilt niet en... Uh, ja, het is bizar, maar van de andere kant uh, denk ik dat je er, ja, gewoon met al die renners samen uh, het heel goed kunt verwerken. Zover dat het mogelijk is. Ja, want dat is met name ook, hè? het is een gezamenlijk verwerkingsproces op dit moment. Ja, en, uh, ik vind dat ze het uh, heel mooi in elkaar hebben gestoken. Uh, per team uh, elk ongeveer 10 kilometer op kop en dan het volgende team. Destijds uh, weet ik nog dat. Uh, Bian Ries als een van de weinigen gewoon wou koersen. Want die vond het belachelijk dat er uh, ja, niet werd gereden die dag. Uh, ja, In die Rijn uh, wilde heel graag uh, wel uit respect uh, zo'n etappe doen. En wat wilde ja. jij? Ik, ik, ik had ook totaal gelust om te koersen. En, uh, ja, Ik denk eigenlijk niemand alleen Ries, die, die kon misschien de trui pakken. Uh, maar ja, als je hem zo moet pakken, dan uh, zou ik hem niet willen. Maar ja, misschien heb ik daardoor de Tour niet gewonnen. En als je er nu zo uh, even een tijdje naar zit te kijken... Uh, kun je je gevoel daarbij beschrijven? Is dat een gevoel van kippenvel dan ook bijvoorbeeld? Of, of kun je dat onder woorden brengen? Nee, kippenvel dat niet. Maar uh, ja, het is gewoon kloten. Ja, een gevoel wat dus zo dusdanig is... wat. Hier nu weer treffend ook naar boven wordt gebracht. En dat draak je dus ook nog steeds, zie ik. Ja. De emotionele rollercoaster deze rit. Toen in 1995 bij de Tour uh, kwam uiteindelijk de ploeg van de Castelli gezamenlijk uh, over de finish. Hoe denk je dat? Uh, ja, hoe gaat het vandaag eindigen, denk je? Ja, ik heb op, op uh, Twitter of Facebook of ergens heb ik gelezen dat uh, dat de teams om de 10 kilometer op kop rijden. En uh, dat Leopard het laatste deel uh, voor zijn rekening uh, mag nemen. En uh, ja, ik vind dat wel heel, heel gepast. Voor, uh, voor het team. Voor de familie. Ik vind het respectvol. Ja. En dat was oud-wielrenner Eddie Bouwmans. En uh, zojuist om zes uur zijn de renners aan de finish gekomen. Ploeggenoten van Wouter Weiland die reden voorop... en kwamen gezamenlijk als eerste over de streep. Een wereld zonder Osama bin Laden. We hebben er nu een week aan kunnen wennen. En het is zonder twijfel ook het hoogtepunt... in de internationale strijd tegen terrorisme... en het grootste wapenfeit van president Obama tot nu toe... Maar hoe reageert de Arabische wereld, de plek van de grote politieke omwentelingen op dit moment? Wieger Hermer vroeg het aan Midden-Oosten-deskundige ja, het belangrijkste is dat er is eigenlijk al een nieuwe periode begonnen. Eigenlijk was zijn dood en afsluiting van een periode, denk ik. Terrorisme is op dat ogenblik niet direct aan de orde. Dat, dat kan misschien nog wel terugkomen in een latere fase. Als de huidige omwenteling eigenlijk mislukt... dan zou je weer een hele nare fase kunnen krijgen... waarin terrorisme weer een belangrijke rol gaat spelen. Ja. Maar de meeste aandacht is nu gericht op de omwenteling. Zowel in Syrië als in... In Jemen, als in Egypte, als in Tunesië en natuurlijk ook in, in Libië. Maar in Egypte, er zijn allerlei uh, instituties die functioneren. Zoals uh, er is daar voor een groot deel onafhankelijke rechtspraak. En dat zijn natuurlijk heel belangrijke instellingen voor uh, de transitie naar een democratie. Ja, maar toch klaagt ook daar de bevolking opnieuw vanwege de almacht, zouden we weinig kunnen zeggen, van het leger. Nou, op dat moment speelt het leger een positieve rol. En ik, ik denk dat de be meeste van de bevolking daar. Uh, niet zozeer bang is voor het leger... als wel uh, voor, zoals ze het noemen... de restanten van het oude regime. Uh, want die zijn natuurlijk nog niet uh, opgeruimd. En daar zijn ze nu natuurlijk mee bezig. Kijk, er, op het ogenblik zijn er rechtszaken aan de gang tegen uh, mensen... Oud-ministers? Ja, oud-ministers, maar ook mensen van de inlichtingendienst. Uh. En uh, die trekken enorme volksmassa's aan... die heel erg boos uh, worden. En daardoor worden die rechtszaken verdaagd. Maar die rechtspraak op zich... die kan het wel aan, denk ik. Uh, het grootste probleem op het ogenblik is... Uh, de die geprobeerd wordt te creëren door uh, bewegingen als de salafistische bewegingen. En door sectarisch geweld uh, op te roepen, door aanslagen te plegen op kerk, uh, op politici. De koptische christenen? Ja. ja, ook tegen liberale politici. Maar is dat het negatieve gevolg van het ontbreken van een centraal gezag? Nou, dat centrale gezag is er wel. Maar het is inderdaad, uh, de politie heeft natuurlijk enorme klappen gehad in die, in die revolutie. Dus het is eigenlijk, het, de orde is, is voor een groot deel. Uh, verstoord uh, En bijvoorbeeld die selfie beweging die werd vroeger in toom gehouden door het regime zelf. En dat regime is natuurlijk, het oude regime is natuurlijk voor een groot deel ingestort Dus uh, die selfies die zijn eigenlijk zelf losgeslagen. Dus uh, het wordt heel lastig om die selfie groeperingen te, te integreren in het democratische proces. Uh. Heb je het gevoel dat die chaos die er op dit moment dus toch wel weer heerst, die aanslagen in Cairo op de Koptische Kerk door die salafistische beweging, heb je het gevoel dat uh, dat een oprisping is? Of dat het wezenlijker is. Nou, ik denk wel dat het wezenlijk is. Ik denk ook niet dat ze het zo snel onder controle hebben. Maar de tegenkrachten tegen deze uh, aanslagen, die zijn ook in mensen. Uh. Voornaamste daarvan is? Nou, het leger. En het leger is gebaat bij uh, rust. Die, die is helemaal niet geïnteresseerd in, in dit soort uh, uh, tafereelen. Uh, de moslimbroederschap is er uh, niet bij gebaat, uh, want die zijn geïnteresseerd in een uh, verkiezingsoverwinning. Straks in september moet het zover zijn? Exact, in september. Uh, maar ook, je hebt ook gigantische organisaties als uh, de hele Soefi-beweging. Dus Mystieke islam, die ook doelwit is van aanslagen van de salafistische beweging, zijn tegen dit soort groeperingen. Dus ze hebben enorm veel groeperingen binnen het land van zich vervreemd. Toch zegt over die moslimbroederschap. Naar alle verwachting worden zij met afstand de grootste partij straks in het nieuw te vormen Egyptische parlement. Daarvan zegt Hans van Balen, Europarlementariër van de VVD. Ik heb met ze gepraat, met de delegatie daarvan. en ik ben me wezenloos geschrokken. Nog steeds. Fundamentalistische trekken daar. Ze willen de sharia invoeren. En op het moment dat je begint over Israël. Het erkennen van de staat Israël. Uh, lopen die mensen kwaad weg. Ja, het klopt dat er stromingen binnen de moslimboederschap zijn die voor invoering van de sharia uh, zijn. Maar of... of hij dan toevallig mee gepraat heeft? Ja, dat zou kunnen dat hij daar toevallig mee gepraat heeft. Maar ik denk dat de invoering van de sharia op dat moment niet... Ja, dit is niet het belangrijkste. Het, het gaat erom hoe de macht verdeeld gaat worden. En dat wordt niet verdeeld door middel van de sharia. Al dus Midden-Oosten deskundige Roel Meijer tegen Wiegerhemmen. En u dacht misschien dat komt helemaal uit het Midden-Oosten, dat geluid. Maar dat lag aan onze techniek. Excuses daarvoor. En straks dan schakelen we even met Düsseldorf aan de vooravond van het optreden van de drieërs in de halve finale van dat Songfestival. Eurovisie Songfestival heb ik het over. Eerst de blaastest van de politie, want als het bewijs in, de, in een Bredase rechtszaak klopt, dan zijn de ademanalyseapparaten van de politie niet betrouwbaar. WNL's Martine Volf weet meer. Als blijkt dat de instrumenten niet deugen... moeten mogelijk tienduizenden boetes en veroordelingen ongedaan gemaakt worden. Want meer dan 30.000 Nederlanders moeten jaarlijks gebruik maken... van de ademanalyseapparaten die op de politiebureaus staan. Dat er mogelijk iets niet klopt met die second opinion blaastesten... dat is best reëel. De kans? De 47-jarige vrouw in Breda had volgens de computer... namelijk een bijna dodelijke hoeveelheid alcohol geconsumeerd... Terwijl de agenten geen alcohol bij haar roken. en ook niet vonden dat ze dronken oogden. Ja, en het uh, Nederlands Forensisch Instituut, als het NRW. gaat op verzoek van de rechter onderzoek doen. naar nou, de betrouwbaarheid van de blaastest. Aan de lijn is strafrechtadvocaat. Challing van der Goot. van advocatenkantoor Anker en Anker. Goedenavond. Goedenavond. Is al het gebob voor niks geweest? Uh, Excuus, ik kon u niet verstaan. <laughs> is al het bobben. Voor niks geweest, straks. Nou, dat is denk ik wat uh, te vroeg gejuicht. Uh, er is kennelijk wat aan de hand. Ik baseer mij overigens op de uitlatingen in de media. Dus ik heb de tussenuitspraak van de rechtbank zelf niet gelezen. Maar er is dus uh, twijfel gerezen over de betrouwbaarheid van de ademanalyse. Dat is het grote apparaat dat op het politiebureau staat. Dus dat niet het blaaspijpje op straat... Daar is niks mis mee. En uh, die twijfel ja, die moet worden weggenomen. En daar is dus nader onderzoek voor nodig. Ja, Boetes zijn uw dagelijkse praktijk. Komt dit verhaal uit de lucht van? Of waren er al vaker twijfels over de betrouwbaarheid van die test? Nou, er wordt door uh, deze en gene, uh, cliëntelen, verdachten... Uh, wel vaker getwijfeld van het klopt niet. Maar aan de andere kant uh, dan wordt er vaker gezegd van apparaat dat ligt niet. Uh, echt gefundeerd uh, twijfel zaaien, dat is tot dusver nieuw. En kennelijk is er nu een uh, rapport ter onderbouwing van die twijfel uh, in, uh, in, het, uh, in de procedure ge ge gedaan. Op basis waarvan de rechter in ieder geval getwijfeld heeft en uh, gezegd heeft, er moet naar de onderzoek komen. Ja, en, en wat nou als blijkt dat dat ding inderdaad onbetrouwbaar is? Wat kunnen mensen dan doen die een boete hebben gekregen ooit? Uh, nou, als ze ooit een boete hebben gekregen en dus al veroordeeld zijn, dan uh, hangt het er een beetje vanaf. Uh, je zou kunnen zeggen, er is dan sprake van een nieuwe omstandigheid. Nogmaals, dat moet allemaal nog blijken. Maar stel dat dat inderdaad uh, uit dat onderzoek naar voren komt... dan is er sprake van een nieuwe omstandigheid. En het zou kunnen dat uh, die nieuwe omstandigheid... als de rechter die geweten zou hebben ten tijde van de veroordeling... Uh, tot een vrijspraak zou zijn gekomen. En dat is een voorwaarde voor een herziening. Maar, ik zeg er direct bij, dat geldt natuurlijk niet in alle strafzaken. Want het kan natuurlijk ook zo zijn dat de verdachte zelf heeft gezegd... van nou, het klopt, ik heb twaalf uh, biertjes op. Of ja. dat de agenten zelf hebben gezien van nou, de man die slingerend en we roken uh, behoorlijk wat alcohol. Ja, dan kan je niet zeggen, ik heb toch niks gedronken. Nou, dat zijn bewijsmiddelen die de rechter ook als bewijs mag gebruiken. En eh, dan wil dat zeggen dat de ademanalyse niet per definitie doorslaggevend is. Het wordt wel wat lastiger, want een ademanalyseapparaat is natuurlijk nauwkeurig... en die meet een bepaald gehalte in jouw adem. En datgene wat fabulisanten zien of datgene wat verdachten verklaren... dat is natuurlijk veel algemener en veel ruimer geformuleerd. Dus ja. het bewijs wordt wel lastiger. Wanneer is de uitspraak? Ik heb geen flauw idee, het is geen zaak voor mij. Dus eh, ik denk dat het onderzoek de nodige tijd zal eh, vergen... En uh, ja, op het moment dat het onderzoek uh, wat heeft opgeleverd... dan zullen we dat wel horen. Maar ik heb geen idee hoe lang dat onderzoek duurt. Dank u wel, advocaat Challing van der Goot. Mobiel internet wordt duurder. Dat heeft KPN vandaag bekendgemaakt. Het bedrijf kondigde een paar weken geleden massa-ontslag aan. De belangrijkste reden is... we communiceren tegenwoordig liever via gratis diensten... als Ping en WhatsApp. Internet-expert Danny Mekic, goedenavond. Goedenavond Petra. Is betalen voor mobiel internet de oplossing voor KPN? Nou om eerlijk te zijn, kijk, je kunt best je tarieven verhogen. En dat is ook waarschijnlijk wat er gaat gebeuren. De details van KPN zijn nog niet bekend gemaakt. Wat wel bekend is, is dat KPN ook gaat kijken of ze extra geld kunnen vragen voor bepaalde type diensten. Door bijvoorbeeld Skype te installeren op je telefoon kun je dus zonder belminuten te maken wel bellen. En in plaats van aan KPN betaal je dan aan Skype een heel erg laag bedrag per minuut. Terwijl je dus wel van hun mobiele zendmasten gebruik maakt. Nou, en de vraag is, op wat voor manier willen ze dat extra gaan belasten? Zeggen ze, als je Skype gebruikt, dan betaal je ons 5 euro per maand extra. Of gaan ze extra apparatuur installeren in de toekomst... en gaan ze meekijken van, hé, hey, er worden nu uh, Skype-gesprekken, uh, vinden er plaats... en we gaan per minuut een extra geldbedrag in rekening brengen. Dat laatste lijkt me erg lastig. Ik denk ook niet dat ze dat gaan doen. Maar het ziet er dus naar uit dat je dus voor bepaalde diensten op het internet via je mobiele telefoon extra moet gaan betalen in de toekomst. Ja, en, en, m, maar waarom is dat geen goed idee volgens jou? Nou kijk, wat je dan krijgt is dat het internet niet meer als geheel wordt doorgegeven. Op dit moment is het zo dat je hebt een internetverbinding en wat jij als gebruiker met die internetverbinding doet, dat moet je zelf weten. Het gevaar bestaat natuurlijk dat deze trend in de toekomst doorgezet wordt, waardoor mensen die minder geld hebben, dus worden gedwongen om geen gebruik te maken van nieuwe mogelijkheden van het internet. Omdat een KPN of een T-Mobile of een Vodafone, want ze gaan het waarschijnlijk allemaal doen, uh, die willen dus ja, toch geld gaan verdienen, omdat ze hun inkomsten zien dalen uit traditionele mogelijkheden. En wat we natuurlijk niet moeten hebben, is dat internet een elite product wordt. Maar ja, ze moeten wel hun geld verdienen natuurlijk. Om eerlijk te zijn, absoluut. Ze moeten hun geld verdienen. En daarom prijs ik Microsoft ook, die vandaag bekendgemaakt heeft, Skype overgenomen te hebben. Skype, dat is een programma, kun je installeren op je computer of op je mobiele telefoon. En daarmee kun je echte telefoongesprekken uh, plaats laten hebben. Maar je betaalt per minuut veel minder dan met een normale telefoonverbinding. Ik verbaas me erover dat het Microsoft is, die we allemaal kennen van Windows en van een uh, van de e-mailaanbieder Hotmail die Skype koopt en niet een van de grote internationale telefoonbedrijven, want dat had ik veel logischer dat was voor mij veel logischer geweest. Omdat ze op die manier? Omdat ze op die manier dus weer hun inkomsten veilig kunnen stellen, want Skype rekent wel weer een bedrag per, per minuut door en dan is er dus weer een verband tussen het gebruik van de mobiele internetverbinding en de inkomsten die dat soort providers op hun bankre bankrekening binnenge binnengekomen zien worden. Dus jouw advies voor de uh, voor de telecomaanbieders? Als ik een telecomaanbieder was geweest, of ze zou mogen adviseren... ga heel snel kijken naar welke ontwikkelingen er plaats hebben op het internet... waar mensen steeds meer gebruik van gaan maken via hun mobiele telefoon. En zorg ervoor dat je een aandeel krijgt in die bedrijven. Want die bedrijven zullen groeien, hè, de inkomsten van die bedrijven zullen groeien... ten nadele van de inkomsten van de traditionele verdienmodellen... namelijk belminuten en sms'jes. Dankjewel. je wel, internetexpert Danny Mekic. Graag gedaan. En dan het Eurovisie Songfestival. Over een paar uur is het zover. Althans, de eerste halve finale vanavond in Düsseldorf. En iemand die daar echt alles over weet... dat is muziekkenner en muziekmanager voor Radio 2 en 5 Ron Stoelti, goedenavond. Dag Petra, goedenavond. Hoe is de sfeer daar? Ja, fantastisch. Ik bevind me op dit moment tussen het perscentrum... en de gigantische arena... Waar 25.000 mensen in kunnen. Wat zeg je? Ja, inderdaad, 25.000 mensen die er ook vanavond niet in zitten. Maar de sfeer zit er goed in. De fans die zijn hier al vanaf drie uur vanmiddag voor de dranghekken. Allemaal gekleurd natuurlijk in hun eigen. En getooid in hun eigen uh, uh, landkleuren. Uh, ik zie de Zwitsers hier vandaan. Ik zie uh, uh, Albanië. Ik zie de mensen van Armenië. Nou, het zijn er te veel om op te noemen. En uh, ja, de sfeer is gigantisch. En de Nederlanders zijn die er ook al? Ook al moeten ze pas morgen? Ja, de Nederlanders die moeten donderdag. Het is heel Pardon. ingewikkeld. Morgen hebben we twee ja. halve finales. Hè. Vanavond de eerste halve finale. Daar gaan tien landen door. En dan donderdag hebben we een tweede halve finale... waar weer tien landen doorgaan. En die gaan samen dan aanstaande zaterdag naar de finale. Nou, Nederland, moet ik je heerlijk zeggen... die hebben uh, al een aantal keren goed gerepeteerd. Die jongens hebben er echt heel veel zin in. Ik moet zeggen, ja, uh, uh, ze zijn niet gewend... om in zo'n gigantisch circus terecht te komen. Wat zo'n festival toch een beetje is. Want iedereen heeft een mening. Iedereen... ...vindt ook dat ze een mening moeten hebben. En met name zanger Jan Dulles is daar een beetje van geschrokken. Dus wat kritiek over het pak wat hij draagt. Hij oh uh, ja. kent het wel. En, uh, maar voor de rest uh, hebben ze ontzettend veel zin in. En ik denk dat we dit jaar voor het eerst sinds 2006 weer een finale gaan halen. Denk je echt? Ik Waarom? ben ervan overtuigd. Het is een heel sterk lied. Um, er is geen poespas. Ze staan daar gewoon als de drieën op het podium. Rasmuzikanten die precies weten uh, hoe ze in een camera moeten kijken. Jan Dulles die zich toch ontpopt hier als een van de beste zangers van het hele festival. En dat meen ik echt uit de groep van mijn hart. Deze man is de vocaal zo sterk. Het liedje blijft hangen. En uh, ja, steeds meer mensen vinden Nederland een soort outsider. En als meer dan de helft van de concurrenten dat vindt, dan heb uh. ik al zoiets van, jongens. Dan is de finale in ieder geval in de pocket. Zeg, uh, Ron, op wie moeten we speciaal letten vanavond? Ja, vanavond moet je speciaal letten op Finland. Dat is een heel aandoenlijk goed, mooi uitziende jongen die een prachtig liedje uh, uh, zingt over de verbetering van de wereld. Ja, en mijn absolute favoriet, onder andere, is Azerbeidjan. Uh, dat is een heel sterk lied. Een beetje Coldplay-achtige uh, ingrediënten heeft dat lied. Geschreven door uh, drie Zweedse componisten. En uh, het zou toch te gek zijn als Azerbeidjan uh, in, in ieder geval in de finale zou komen. En wie weet, het Songfestival zou winnen, dan bevinden wij ons volgend jaar in Baku. Nou, dan moet ik daar even niet van denken, moet ik je eerlijk zeggen. Maar je moet wel opletten, want het is een heel goed lied. Dankjewel, Ron Stoelty, muziekmanager in Radio 2 en 5. Dankjewel. En uh, vanavond dus die halve finale. De eerste en donderdag dan de drieëns in die tweede halve finale. Zometeen kunststof. daarin journalist Alexander Wijsink. Hij schreef een boek over de revolutie in Egypte, waar die getuige van was. En wij zijn er morgenavond gewoon weer om half zeven. Avondspits, dag.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 In het Amsterdam van 1914. En een vrouw die haar eigen plan trekt. In de roman Het Grote Zwijgen van Erik Menkveld. Nu in de boekhandel. Volgend seizoen in de theaters. Het diner naar het boek van Herman Koch. Vincent en Theo. met Pierre Bokma. En een nieuwe Wim T. Schippers. Kijk op toptheater.nl. Die jarenstijten. Opera OT brengt Haydns meesterwerk nu voor het eerst geansceneerd als opera... Van 23 tot en met 29 mei tijdens de Opera-dagen Rotterdam. Reserveer nu op luxortheater.nl. Dit is Radio 1.